Wester had op Twitter een foto gezet van een stuk baksteen... dat hij had meegenomen van Robben Eiland, waar Mandela jarenlang gevangen zat. Dierbare herinnering aan een heel bijzonder mens schreef hij erbij. Dat maakte op Twitter een stroom aan ironische reacties los... van mensen die zogenaamd ook bijzondere souvenirs hadden meegenomen. Zoals de Mona Lisa uit het Louvre, een fotorolletje uit Srebrenica... een schriftje uit het achterhuis en de laatste dodo.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 en Jan Roos. Ja, welkom terug bij Echte Jan en de Radio van Boot. en ik ben nog steeds Jan Roos. En ik ben Jan Hamsek ja, beeld heb je op echtjanne.nl de hashtag op Twitter is echt Jan. Je kunt bellen met de echte Jan voicemail op 063009009 maar waarschijnlijk en nou ja, waarschijnlijk zeker weten zijn? Maar we doen er niks mee eigenlijk. In het grote niets. Nee. Maar waar, Jan, waar, zullen we daar gewoon mee ophouden dan? Ja, zien we wel. Het uh, dameshockey elftal begint nu uh, aan de finale van de World Hockey League in Argentinië tegen Australië en wij worden op de hoogte gehouden dit uur door Tim Steens. Hallo Tim. Morgen moet ik zeggen. Ja, het is inderdaad zo dat de volksliederen op dit moment gespeeld worden voor zowel de Nederlandse damesploeg als de Australische damesploeg. En die gaan inderdaad de finale spelen van de Hockey World League. Dat is een nieuw toernooi. We zijn er vorig jaar mee begonnen met 63 landen die allemaal in theorie een kans konden maken op het wereldkampioenschap. Dat volgend jaar in Den Haag eind mei begint. En uh, ja, nu zijn er acht landen over tijdens dit laatste finale weekend of week zeg maar, van het Hockey World League toernooi. Gisteren won Nederland de halve finale. Heel goed gespeeld tegen Argentinië. In Argentinië voor 6.500 toeschouwers. Dat was een hele goede prestatie van dat Nederlands team. Uh, zij wonnen die finale na shootouts En uh, Australië won in de anderhalve finale met uh, 3-0 van uh, Engeland. Vandaar dus nu de finale van de uh, eerste editie van de Hockey World League tussen Nederland en Australië. En ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat worden. Doen we Ellen Hoog mee? Die doet zeker mee, Oh, dat Jan. vind ik zo'n <laughs> heerlijk kind vind ik dat. Echt waar? En een goede hockeyster. <gül> uh, dat uh, geloof ik graag. <gül> ja, ja dan ga ik kijken. Hey, ja. uh, Oké, okay, heel goed. We spreken goed. straks met je verder. Hartstikke goed, Jan. Dankjewel. je Hoi. Nou, dat is een uh, ontzettend inzicht in jouw kennis van de Nederlandse hockeysport. Ellen Hoog, joh. Ellen Dat is Ellen een lekker ding, jongen. Nou, de, je, je, die, ik, gewoon, God, ja, gewoon... Ik weet ik laat die op dat soort dingen. Niet meer. Dat heb ik die tijd gehad. Doos worden deze, hè? Ja, dat weet je toch allemaal wel, nou. Hè? Goed, we praten nog even verder met onze hoofdgast Stientje van Veldhoven. We houden het inhoudelijk. Die uh, immers met haar partij, Jan, uh, Rutte 2 gedoogt... en dus dit land in een wurggreep van ellende en nivellering houdt. Dus ik denk dat we dat nog even over moeten hebben. Ja, ja dat is een grote schande. Maar we gaan <lacht> nog heel eventjes naar de Bulgaren en de Roemenen. Want je oh, ja, hartstikke leuk, joh. Want dan komen die, die technische mensen die we nodig hebben... komen gezellig hierheen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, joh. Kijk, het punt is natuurlijk dat de mensen die, die, die zeg maar, de, de, de armoegrens daar hebben... Die krijgen daar eh, 200 euro per maand. Nou, dat krijg je hier krijg je zo 600 euro per maand als je zwart gaat werken. Dus je krijgt juist gewoon al het arme volk hierheen niet hoog opgeleiden. En dan hebben we een probleempje. Ja, maar je moet ook niet zwart werken. En daar moeten we dus goed op letten. Nee, maar je moet ook niet zwart werken. Dat is wel heel lief, eh, maar ook naïef. Want dat gebeurt natuurlijk wel. Nou, kijk, de, de, wat dan heet de informele economie... is in Nederland gelukkig wel een stuk kleiner... dan dat dat in andere landen is... Um, en daar zit natuurlijk wel een belangrijke sleutel. Als wij allerlei schijnconstructies laten bestaan... als we uh, niet goed handhaven op zwart werken... Ja, dan help je dit soort dingen in de hand. En dan denken die mensen ook dat daar in Nederland ruimte voor is... en dat ze op die manier hier naartoe kunnen komen. Uh, uh, dus gewoon het handhaven van de wetgeving... Uh, dat is natuurlijk een hele belangrijke sleutel... om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Zeggen zou een andere belangrijke sleutel ook kunnen zijn... dat Nederlandse mensen dat werk gewoon doen. Want ik hoorde dus laatst, er was zo'n rel rond die A4. Hè. Je hebt het misschien ook wel gevolgd. Ik geloof dat de Portugese we, en werknemers werden uitgebuit... door hun voorman en die kwam uit Venezuela. Dus blijkbaar is het daar al drie echelons diep... komt er geen Nederlander meer aan te pas. We hebben toch ook nog zo'n zootje werkloos. Wat ben ik dan nou raar? Dat hebben we inderdaad. Helaas hebben we dat. En laten we hopen dat die mensen snel een baan vinden. En dit is nou typisch zo'n voorbeeld van... Uh, waar we in Europa gelukkig regels met elkaar hebben afgesproken. Namelijk dat als jij in Nederland werkt... en je werkt in principe gewoon, uh, gewoon hier... Uh, dat je, je dan ook aan de regels moet voldoen... Die, uh, ja, nee, nou, ik ben nu even niet, uh, even niet bezig niet. Met, die, met die mensen die, die, die... Dat is ook niet goed, maar waarom... waarom het, het is niet zo dat alleen maar aan het alleruiterste fijnmazige netwerk... van klote baantjes nog buitenlanders zitten. Dat, dat wordt steeds meer en dat is niet erg voor die mensen. Fantastisch, moeten ze zelf weten. Maar hoe, waarom krijgen wij daar niet uh, uh, Nederlandse werklozen aan de slag? Nou, de vraag is of de Nederlandse werklozen ook bereid zijn om daar aan ja, te gaan. waarom zorgen we niet dat ze bereid zijn om dat te doen? Nou, omdat die niet voor 600 euro in een kast gaan staan en een Roemeen en een Bulgaar. Nee, nou, oké, dus daar kunnen we wat aan doen. Maar als jij dan een snel Daarom is het belangrijk werkt. dat we het ontslagrecht en de WW in Nederland hervormen. Uh, en nu, uh, D66 heeft zich daar ook voor ingezet bij het herfstakkoord. Hebben we gezegd, we willen dat de afspraken die daarover gemaakt zijn in het Sociaal akkoord, dat die ook eerder ingaan. Uh, en dat betekent. Dat ja, dan bedoel je vooral dat... de afspraken, neem ik aan, die erom gaan dat je ook moet solliciteren op werk wat beneden je capaciteiten zit? Ja, dat, dat, dat soort je na uh... zes maanden moet je, moet je uh, werk accepteren. Uh, dus dan vervalt dat criterium wat dan heet passende arbeid. Uh, dus dan wordt er anders mee omgegaan. En dat betekent dat je ook ander soort werk zult moeten accepteren. Dus daarmee gaan we ja, strenger zijn voor de mensen die uh, zonder baan zitten. Hé, hey Stientje, um, Er is onderzoek gedaan. 80% van de Nederlanders die willen helemaal geen Roemenen en Bulgaren hier. En zelfs 53 procent van de D66-stemmer wil het niet. Nou, dat is een meerderheid zelfs bij jullie binnen de partij. Nou, jullie zijn natuurlijk een, uh, een referendumpartij. Jullie vragen graag aan de bevolking van... wat vinden jullie ervan? Nou, de bevolking zegt met 80 procent. we motten dat niet. Wordt het dan niet tijd om een beetje je standpunten te gaan veranderen? Nou, dus allereerst zijn wij een, een partij voor een correctief referendum. Dus dat betekent dat we vinden... Uh, niet dat je alle besluiten bij het volk neer moet leggen, maar dat je daar mensen voor hebt aangesteld, dat die een besluit nemen. En als je daarna als bevolking denkt, nee, dat was niet het goede besluit, dat je dat kunt corrigeren, dat is wat anders als van tevoren zeggen, jongens, jullie hebben ons wel aangesteld om besluiten te nemen, maar we hebben geen zin nee. in dit moeilijke besluit. Uh, zeggen jullie het maar. Is wel zo hip, dat vind ik niet. Maar als je nou toch bezig bent om uh, voornamelijk naar het volk te willen luisteren en die zeggen, we, we motten ze niet. Dan heb je toch wel een probleem. Ja, maar datzelfde volk heeft natuurlijk wel eerst uh, ingestemd... met uh, het uitbreiden van de Europese Unie. Nee hoor. Ja, jawel, maar hij heeft nooit hoor. wat gevraagd. Eén keer is via... wat gevraagd en toen hebben we massaal nee gezegd. Nou, je kunt uh, via jouw stem op een bepaalde partij... Uh, kun je ook uh, besluiten ja. of die partij ja of nee zegt in Europa. Maar ik je vertellen, ik heb bijvoorbeeld op de VVD gestemd... en de ja. VVD die ja. heeft mij erin genaaid. Ja, dus Daar kan de, ik weinig aan doen. De, nee, maar dan weet je Dus je kan wel op een Europa... Uh, ja, maar mensen, je had het over onze kiezers, hè? mensen die op D66 stemmen... weten dat wij een voorstander zijn van meer Europese integratie... betere Europese integratie. En D66 vindt ook dat we veel meer naar een, een betere democratische verantwoording moeten in Europa. Daar is nog een heleboel te doen. Uh, dat weten ze allemaal. Uh, binnen Europa hebben we een paar hele fundamentele vrijheden. Een daarvan is vrij verkeer van personen. Uh, daar hoort dit dus bij. Dus als je D66 stemt, weet je ook nou, dat dit erbij hoort. Het hele probleem is natuurlijk dat je in uh, Nederland... heb je dus zeg maar de uh, eurofielen... en de mensen die het niet willen. En uh, de mensen die het niet willen die zitten bij de PVV en de SP. Nou, dat uh, zijn een bepaalde uh, partijen die redelijk aan de randen uh, figureren. En alles wat in het midden zit, uh, is voorstander. Nou ja, Ik voel me niet ja. thuis bij de PVV, ik voel me niet thuis bij de SP... dus ik moet wel op een eurofiele partij stemmen. Dat is toch, dat is, dat, de keuze is toch ook niet te geloven waardeloos in Nederland. Hoe actief ben jij binnen de politieke partij waar je hebt stemt? Hoe ik actief ben? Ik ben helemaal niet actief in de politieke nou, dat partij. Zou, dat zou een keuze kunnen zijn om aan te geven van, luister, dit is niet de richting... waarin, waarin ik vind dat deze partij zou moeten gaan. Lijst roos. En, uh, en als je dan de meerderheid krijgt binnen die partij... nou ja, dan, uh, dan kun je die koers veranderen. Zo heet ja, het. precies. Nou, hartstikke leuk. Hey, maar, uh, uh, Zeker, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. de leuk. baan die ik heb gehad. Uh, het probleem is natuurlijk uh, dat uh, de bevolking... niet alleen die Romeinen en die Bulgaren niet wil... maar die, dat die, die, die hele federale Europa willen ze helemaal niet. Is dat ook niet een beetje een probleem voor een, een partij... waar heel groot de D van democratie staat dat zeg maar, de bevolking helemaal geen trek heeft in het hele in europa Er ja, dat is, dat is altijd zo'n heel simpel uh, uh, verhaal van... heeft de bevolking wel of geen zin in Europa? Noem je mij uh, heel simpel? Nee hoor, ik zeg oh. alleen dat het verhaal simpel nee, is. Nee, maar uh, oké. Okay. Ja, <laughs> uh, kijk, waar, waar het eigenlijk over gaat is... Uh, wat wil je bereiken en hoe kun je dat zo, goed, zo snel mogelijk... zo goed mogelijk bereiken? En voor heel veel vragen hebben we gewoon Europese samenwerking nodig. Uh, we hadden het er straks over auto's op de weg... en of je, dan niet, uh, of je nou een Prius moet subsidiëren... of dat je gewoon moet zeggen van... we stellen gewoon normen aan hoeveel een auto mag uitstoten. Dat scheelt een hoop geld als we dat gewoon gaan afspreken. Dat moet je dan wel in Europa afspreken... want anders heeft het nog weinig zin. Uh, als jij kinderen hebt en die stoppen speelgoed in hun mond... dan wil je wel heel graag weten of daar geen giftige stoffen uit vrijkomt... op het moment dat ze op de duim van die clown het zouden zijn... Uh, dat soort afspraken maak je niet als Nederland alleen met China... maar maak je als Europa met China. Uh, als we het hebben over subsidies voor groene energie... daar gaat het nu nog mis. Want dan zie je dat alle landen zelf hun eigen subsidiesysteem hebben opgetuigd. En we daardoor dus met elkaar eigenlijk veel te veel te vergetuigen. Oh, getuigen. Stientje. Australië scoort. Wat verdikken? Uh... Eerst de beste strafcorner. Nou, kunnen, we, kunnen we gelijk overschakelen? Het is toch verdikke. Australië heeft gescoord. Jazeker Jan, want het is de tweede strafcorner voor Australië. De eerste strafcorner een minuutje geleden, die werd nog gestopt door keepster Joyce Sombroek. Maar op deze tweede strafcorner die via een variant uh, gespeeld werd. Dus niet degene die hem insloeg. Die... Uh, maakte de goal. Maar degene die vlak voor de kiepster stond. Die veranderde de bal even van richting. En dat betekende dat de kiepster op dat moment kansloos is. Ja, en uh, na zes minuten spelen. Leidt Australië met 1-0 in deze finale. Van de Hockey World League. Kunnen ja. die meisjes uit Australië een beetje hockeyeren? Jazeker. Uh, ze zijn op dit moment de nummer vijf van de wereld. Terwijl Nederland door die overwinning van op Argentinië gisteren. Van de tweede naar de eerste plaats op de wereldranglijst is gestegen. Maar Australië is uh, ja, zeg maar de laatste jaren niet echt uh, wereldtop. Dat waren ze wel van 1995 tot en met 2000. Want toen wonnen ze alle toernooien die er gespeeld werden. Ze werden twee keer wereldkampioen in die periode. En twee keer Olympisch kampioen. Maar uh, die gouden tijden zijn een beetje voorbij. En op dit moment komen ze een beetje terug, die Australiërs. Want ik zei, ze zijn nummer 5 van de wereld. En spelen eindelijk weer eens een keer een finale van een groot toernooi. En de laatste keer dat ze tegen Nederland in de finale speelden was in 2006. Toen in Madrid de wereldkampioenschappen gespeeld werden. En daar de finale tussen Nederland en Australië ging. En Nederland toen onder leiding van Mark Lammers. Je kent hem nog wel waarschijnlijk. Yeah. Toen won Nederland met 3-1 die finale. En werd toen wereldkampioen onder leiding van de Mark Lammers. Maar dat was eigenlijk de laatste grote finale waarin Australië speelde. En uh, ja, nu hier dus deze finale van de... Eerste editie van die Hockey World League. En ze staan tegen Nederland verrassend met 1-0 voor. Dus Nederland moet even flink aan de bak in deze finale. Nou hoppakee. We spreken hier nou straks Laten wel weer. Doen. Succes daar. Nou, ja. Ja, jezus. Je, weet we weer weet je vraagt zo'n man, meteen een nul verhaal van een kwartier, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik dacht van, kunnen die meisjes een beetje hockey, Dat hij dan dus zegt, ja, best wel. is wel we dan klaar, klar, zijn. dan kunnen wij maar verder met de, ging er een dossier? over, joh. Er ging een heel, heel hockeyboek, ging ja, er echt, open. Ja, echt, Ja, en, en vorige week dinsdag hebben ze nog spaghetti gegeten. <laughs> nee, <maar denk> je. <laughs> was, uh, stint, ben je hiervoor ja. weer bij. Stintje, uh, D66 is gedaald in de peilingen. Ja. Het is geen exacte wetenschap, zullen we maar zeggen. Ja, nee, als het goed gaat, dan is er, is er een slagroomtaart. Als het slecht gaat, dan zijn het opeens pa palingen. Nee, hoor. nee, weet je. Okay, het maar, is, uh... de, de, wat, wat wel apart was, we hadden wel eens waar in de peilingen, Maar nog steeds zeer populair bij, bij kiezers. Hè, als in van wij zouden nog steeds op hen hebben gestemd. Uh, uh, dat is bij heleboel andere partijen wel anders. Dus jullie hadden het helemaal niet met Rutte in zee gehoeven. Jullie hadden het makkelijk kunnen wagen op nieuwe verkiezingen. Waarom, waarom nou toch? Hey, ik, ik snap het niet. Ik denk dat Nederland niet zat te wachten op nieuwe verkiezingen. Oh. Um, en dat het. Uh, uh, uh, er waren ook andere mogelijkheden om, uh, wat ons betreft. om onderdelen van ons programma. verkiezingsprogramma te realiseren. Uh, wij hebben echt het gevoel gehad. Nederland heeft nu behoefte aan. Dat, er wordt, uh, dat de regering gaat regeren, dat er wat gebeurt. Niet dat we nog weer een keer het, jaar, of de, de, het land een, een half jaar, drie kwart jaar... stilleggen voor nieuwe verkiezingen. Um, en dus zijn we gaan kijken of we met deze partijen tot een, uh, tot een akkoord konden komen. Kijk, en ja... Ik, bedoel, ik zit in de politiek om dingen te realiseren. En als we op deze manier delen van ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren. Ja, dan is doen we dat hoge, natuurlijk. Er wordt wel een hoge prijs voor betaald in termen van. Ben je, ben je het structureel eens met, met, met die hele fixatie op de 3%-norm? En, en het keiharde bezuinigen en het nergens meer in investeren? Bedoel, dat, is, dat zijn toch wel beleidsonderdelen. Kun je wel zeggen, nou, we hebben een leuke belofte voor uh, flexibilisering van de arbeidsmarkt. En een heel vaag verhaal over on, extra onderwijs in, in binnengehaald. Maar hoe is de prijs niet een beetje hoog dan? Nou, dat is geen, ah, geen vaag verhaal over onderwijs. want het is, ja, 500, er is nog de vraag of 500, er geld 500 miljoen, komt, ja, 500 is, miljoen is dit jaar overgemaakt al. Uh, dus als dat een vaag verhaal is, dan... Uh, dan uh... Ik meen dat het nog maar gevonden moest worden. Nee hoor, dit jaar is er 500 miljoen overgemaakt naar de scholen. Uh, 500 miljoen die scholen meteen kunnen gaan besteden... aan uh, betere conciërges, weer al uh, dat soort zaken. Goed, dus het is echt uh, heel, heel erg goed dat dat geld er meteen is. Dat onderwijs is natuurlijk toch de basis. En dan die 3%, uh, de vraag of die bezuinigingen nodig zijn. Uh, op termijn moeten we naar nul. Uh, want die 3% betekent dat we gewoon miljarden ja, te veel uitgeven. Is, dat, is, dat de, is, dat de, is dit de manier om het bij de burgers weg te halen... zodat de burgers nog minder gaan consumeren en ja, maar allemaal vraag, werkloos raken? Kijk, en en... De, de vraag is, is, is de burger van nu belangrijker dan de burger van morgen? Als we het nu niet uitgeven, moeten uh, onze kinderen dat met rente terugbetalen. Dus dat je daar heel zorgvuldig mee omgaat... en ook kijkt welke verantwoordelijkheid je zelf nu kunt nemen, vind ik heel normaal. Uh, er komt natuurlijk altijd een punt waarop je uh, moet, goed moet kijken... hoe ga je bezuinigen. En dan is het bezuinigen op de uh, eigen uitgaven van de overheid... beter dan het bezuinigen op de portemonnee van burgers. Ja, uh, en dus uh, is hervormen uh, is veel slimmer dan gewoon botweg bezuinigen... En daarom hebben wij ook elke keer gezegd, hervorm nou. We waren een van de eersten die zeiden, laten we doorgaan... of de eerste die zeiden, laten we doorgaan werken tot 67. Want we worden ouder, dat kost veel geld. Als we allemaal met elkaar wat langer doorgaan werken... dan kost dat minder geld en dat is dus een hervorming. Ja. Ja. Uh, WW en ontslagrecht, ja. dat, dat geldt ook. Dat, zo voorkom je dat je geld uitgeeft, dat is beter dan het weghalen bij mensen. Ah, je hebt gelijk ook. Maar in ah, geval, goed zo, uh, zie je wel toch een beetje D66er nou, ja Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik, ik, ik, ik luister helemaal niet, ik droom helemaal weg. En bij die hockeymeisjes natuurlijk. Nee, ja, Nee, uh, St uh, Stientje, mag ik hartelijk bedanken dat je bij ons uh, te gast was. Graag gedaan. Ik vond het... Gaabelachtig ik... snel een goed inzicht in ons. Al gekregen ook trouwens. Wat? Weet niks. Ja, nee, dankjewel dat je hier was. Ja, gedaan. We, we gaan even sporten, Jan. Ja, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker. We hebben natuurlijk de loting gehad deze week, Jan. De, de, de competitie dat op zijn kop. Maar, maar, maar, maar, maar, maar. We moeten met Leo ook over hockey praten natuurlijk. Leo, ben je daar? Ja. Sporten ah. Met Leo. Ja. Ah. Leo Triesen. Leo je, yeah! Ja. Hey Leo, uh, hoe doen de meisjes het? Wat een uh, verstandige politica hebben jullie toch aan tafel. Ja hè? Nou, hè? he, Leo. Kom je nou ja? weer uit de kast als D66er? Ja, absoluut niet. Ja, maar het maakt ook uit. Het is ook wel normaal hoor, op jouw leeftijd. <laughs> ja, ontzettend. kom maar hippie. Dat ben je uh, toch een stigmatiserende, ja, stigmatiserende boerlul eigenlijk, Nou, dit vind ik dus racistisch. Oh, stigmatiserende boerlul. Dat boer vond het wel, Adrem. Ja. Leo, we zijn ondertussen hockey aan het kijken. Uh, ja. Uh, dit gaat niet lekker. hè? Zelfoverschatting. Wat zeg je? <laughs> Wat ben je bij allemaal hoor? Weet je ik veel. Je hebt toch geren de grote houdt dit? Ja, nee, team steeds. Leo, laten we dat even over voetbal hebben. Hey, uh, Ho, uh, wat vind jij van de WK-loting? Is dat een ramp? Hey, prima prima loting. Dat had ik beter gekund. En nou, we kunnen toch gewoon wel winnen van Chili en Australië? Ja, we kunnen wel winnen van Spanje ook. Dat is nog het mooiste. We spelen de eerste wedstrijd tegen Spanje. Dat is hartstikke goed, man. Ja, want die Spanjolen, dat zegt iedereen nou ineens. Die zijn helemaal over een hoogtepunt heen. Hè? Nee, los daarvan die zijn sterke tegenstanders. In Nederland speelt het beste tegen sterke tegenstanders. Als we tegen zogenaamd zwakke landen moeten gaan, de eerste weerstand tegen sterke tegenstanders. Wat, wat 5... wel grappig is, is als ze van Spanje verliezen en tweede worden in de pool. pakken ze dan gelijk maar Brazilië en dan ja. is het uh, bijbijzwaai zwaai. Hoezo? Dat hebben we al eerder gedaan. Nou, wij, wij spelen op het toernooi tegen Brazilië nooit zo heel erg slecht, kan ik me herinneren. Nee, In nee, 74 maar. hebben we van ze gewonnen, we hebben de laatste WK nog van ze gewonnen, ja, kan ik me we herinneren. Hadden we toch even een ander team qua talent? Nou ja, dat zeg je nou wel. Ja, dat zeg ja. ik nou wel, ja. Maar de wat, kontor... we, we, we, En wat wil je daarmee zeggen, Jan Roos? Nee, helemaal niet. Huh? Hè? Nou, dat we de kwaliteit ontbreekt. Oh, dat bedoel je? Ja. Ja, maar goed, dat is ook wel zo. Maar, maar in, in, in de praktijk. Kijk, als wij tegen Brazilië komen te spelen, die, die, die zijn natuurlijk vooropgezet wereldkampioen. Dan wordt het een uh, uh, erge Maar ik ben ervan overtuigd dat Nederland. Dat uh, zeg ik je nu: die, die eindigen of eerst in de pool, of we gaan gewoon niet door. Ja. Oh ja, nee, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Nee, we worden geen tweede. Dat, dat, dat, dat sowieso niet. We winnen de eerste wedstrijd van Spanje of we gaan tegen Spanje en dan uh, verliezen we het ook van Chili. En dan spelen we gelijk tegen Australië en dan is het uh, hou, hou, we... hou en terug naar Nederland. Hebben we toch een puntje? Zeker! Hé, hey, wat vond je van de Sepp Blatter met zijn minuut stilte voor uh, Nelson Mandela? Nou, dat vond ik, uh, vond ik wel tamelijk uh, uh, uh, uh, kort door de bocht. <lacht> nee, ja. Maar hij man is uh, de onbeschoftheid zelf en hij is alleen deze dagen wel eens excuses gaan aanbieden op tv, zal ik dat nog even uitleggen. Echt waar? Dus Denk ik niet is, eens wel. niet dat niet aan hem gelegen heeft natuurlijk. Wat een verschrikkelijke vindt is dat toch, hè? Ja, dat is, uh, dat is een man die... Uh, ja, maar ik denk dat, we, dat wij als Nederland moeten zwijgen... want wij hebben ook op hem gestemd om hem, uh, om hem te houden, hè? Echt waar? Oh, dan moeten we ook weer ja, zwijgen. Ja, zeker. de dus, moet... tweede keer dat wij ja, zeggen... niemand wij... heeft het ons uitgevraagd ja, vanavond. Ja, mij wij, wij, wij, wij is nooit gevraagd wil je zit in nee. uh, Dan kan ze zeggen nee. Maar dan krijg je, dan krijg je weer zo'n verhaal van Leo... van ja, maar je hebt wel gestemd ja, voor de in Ja, ik dat vragen. kennen we nou wel. Nou, ja. Hé, hey Leo, we, uh, uh, uh, moet u weg nou? Wat vind jij in de discussie? Hé, hey Leo. Nou, ik denk dat Filip Cocu maar eens uh, in, in de spiegel gaan kijken of hij nou eigenlijk wel trainer wil zijn. Volgens mij heeft hij er helemaal geen zin in. Is hij ook geen trainer? Hij, hij speelt een beetje trainer. Oh, oh, en waarom is hij geen trainer? Nou, omdat hij niet de emoties heeft van een, van een trainer. Als, als, als het, uh, ik was uh, zaterdag bij die wedstrijd en het was me ook al eerder opgevallen. Als je hem voor de wedstrijd ziet, en, uh, dan uh, groet hij je beleefd, dan loopt hij ook meteen door. Filip is, is, is niet zo'n man van... van, van uh, ik zal nog even een oude hoedje maakt hoeft er helemaal niet hoor. Maar na afloop van zo'n wedstrijd heeft hij toch een zeker pak slaag gehad. En dan zie je dat hij zijn best moet doen. Op het moment dat de camera gaat open. Hij wordt, hem wordt gevraagd wat hij, wat hij er nou van vind. Ja, dan, dan schraapt hij zijn keel. En dan gaat hij zijn best doen om. Uh, om uh, ja, boos te zijn. Of. Uh, of, of, of, of te zeggen dat, dat, uh, dat hij niet de man is om, om de handdoek te gooien. En dat hij. Uh, uh, ja. Uh, ook wel ziet dat het eerste uur. Het is allemaal zo gespeeld. Het is heel gelijkmatig. Hij en, en ja, saai het rol een beetje. En, en dat, dat is niet goed als trainer. Nee, volgens mij heeft hij er helemaal geen zin in ook. Nou, dan, dan, nou ja, nou, dan moet je er gewoon wel lekker mee ophouden. Ja, vind dat vind vind ik, ook nee, ik gooi de handen ook nou, wel ja, in de ring. Ik, hij, hij, hij, kijk, je kunt hem een beetje vergelijken met, met de carrière van Marco van Barsten. Die, die, die ook zomaar plot verloren begon... zelfs als bondscoach, als trainer. En meestrain trainde spelers selecteerde voor, voor Oranje. En, uh, uh, en, en uiteindelijk ook bij Ajax... en zelfs nog gepromoveerd tot uh, Pannenkoek. En uiteindelijk dan uh, via een omweg nu bij Heerenveen... zo langzamerhand de trainersvak een beetje in, in, in, in, in de vingers te krijgen. En, en dat zie ik bij Philip Cocu weer gebeuren. Ja... Er worden hoofdtrainer gemaakt... krijgen een contract voor vier jaar... en, en gaat er maar aanstaan. Maar die jongen heeft totaal geen ervaring op het hoogste niveau. En nogmaals, volgens mij heeft hij ook... Hij is zo'n goede voetballer geweest, ook u, net als dat Marco van Basten dat is geweest. Die, die hebben het maar heel erg lastig om te begrijpen... dat er spelers zijn die, die, die domme fouten maken in het veld. Om dat te kunnen begrijpen... moet je zelf uh, op het niveau hebben gevoetbald... waarop je ook uh, uh, fouten hebt gemaakt. En het is niet voor niks... Dat uh, spelers, oud spelers als Hiddink en Louis van Gaal, dat waren aardige voetballers, maar geen topvoetballers. Die hebben er zelfs heel veel moeite voor moeten doen om als trainer uh, of als voetballer te slagen op het hoogste niveau. Die hebben daar moeite voor moeten doen. Die hebben ook veel aan hun trainer gehad om op het hoogste niveau te komen. En die begrijpen dus ook dat er spelers zijn die wat geleerd moeten worden. Spelers die zelf op het allerhoogste niveau hebben gespeeld en daar de top waren, dus hebben er moeite mee om trainer te worden. Leo, we ja. stappen het. Hey Leo, uh, oh. heb, je, heb je lulpoeder geslikt of zo? <laughs> Jeez, dat is een lange antwoord, man. Je moet wel weer even worden. Leo. Oh, gesproken over, Tim meter ook. <laughs> Zeker. Ah, he? Hetzelfde, nee, dan... gel, hetzelfde geldt voor, uh, uh, voor mensen die uh, programma's doen of zo. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, Tim, heb jij nog iets zinnigs te melden op uh, of Oranje wat terugdoet? Oh, nou, ze zijn wel iets beter aan het worden. Ze komen iets meer in de wedstrijd, zoals het zo mooi heet. Ze hebben een paar kleine kansjes gehad. Maar ik moet zeggen, het wordt een hele zware opgave. In ieder geval uh, om deze wedstrijd te winnen. Ze moeten we natuurlijk eerst maar even gelijk maken. Want voorlopig staan ze nog uh, 1-0 achter. En hebben niet echt uitgesproken doelkansen gekregen. Zojuist eentje van uh, Maria Verschoor speelster van uh, Amsterdam, maar die bal die ging uh, voorlangs het doel van de Australische kiepster. Dus ja, wat dat betreft uh, moeten ze even flink aan de bak uh, hier in Argentinië. Leo, nou, op... heb jij nog tips voor het Nederlands vrouwenhockey-alft, Leo? Ja, uh, druk een punt. Hé, <laughs> ja. hey, maar Leo, uh, ja? uh, gaat Vitesse nou kampioen worden, of, of niet? Viteente, Vitesse wordt kampioen. Oh, Tente Over uh, hoogopgeleide en succesvol atleten gesproken, hè? Uh, eens kijken, wie is daar aan de macht? Ik Bos? Ja, daar hebben ze vijf trainers hè, dus uh, dat gaat wel goed. Oh ja, nou kom maar hartstikke goed. En Ajax is ook lekker gaan lopen, uh, Feyenoord loopt ook lekker, nou het loopt gewoon allemaal wel lekker. We kunnen, gewoon, uh, we kunnen wel zeggen dat het <laughs> gewoon lekker loopt. Ja. Ik, uh, ik moet even tegen Louis uh, zeggen dat hij nog twee Davies in het uh, mail zelf kan bijvoegen. Twee wat? Twee Davies. Ja, Davy maar, Klaassen hoor. en Davy... En Davy Prupper. Prupper. Uh, ik zal Louis even bellen, dankjewel Leo. Ja, graag ik, gedaan, ik vond jongen. je heel sterk vandaag. Nou, inderdaad, met name de uitleg over Cocu was compleet. Nou, ja, lang. Zal ik die nog, nog één keer doen? Nou, <laughs> uh, zoveel <laughs> tijd hebben we niet, hè. we hebben tot twee uur. Ja. Uh, Leo, oh. mag je ontzettend bedanken voor uh, je inhoudelijkheden? Nou. Ja. Ik, uh, en uh, ik heb je nog een mevrouw Steentje van Veldhoven al weg. Nee, nee, die, die, die zitten zit, zit nee, ook naar jou, jou te luisteren. Nou, maar mijn compl complimenten, hartstikke goed gedaan tegen die twee. Uh... Nou, Met veel plezier. Uh, dat, uh, dat zal ik ze noemen. Hé, hey Leo, moet je nog even ja. je excuses aanbieden dat je me net uh, boerenlul hebt genoemd? Stigmatiseren de boerenlul. Ja, precies, die. Uh, ja. Nee, hoor, nee, die vind ik wel goed zo. Die neem je niet terug. Bellen jullie morgen nee, even anders? Nee, nee. Hey, ik denk dat wij morgen even bellen. Ja? Ja. Oké, okay, bedankt. Oké. Okay. Dag Leo. Dag Leo. Wel, wel terug, de Janne, Jan Roos en Jan Heemskerk. Deze week zat hij nog bij De Wereld door, en nu is hij weer bij ons, de mediahoer Martin. Oh. Als jullie weten heeft Martin niks tegen die Homos. Die roegrijders zijn gezellige jongens. En het maakt mij nou niet uit of je hem in Paul steekt of in Paula. Ik kan mij ook erg druk maken om het romannen die moeilijk doen over die nichten. Wat maakt jou nou een hol uit wat die poten doen zolang het niet jouw hol is? Maar als er één roegetoefter is waar ik werkelijk de civiles aan heb... als er één bruinvis is, één endodarmpiloot, één kontenbunker... waar Martin de vreselijke schurft aan heeft... is het wel die vreselijke, vieze vlek van een Albert Verlinde... Dagelijks zit die Engbek zich met het kwijl in de bek te vermaken. Over die ellende van een ander in dat roddelnichte programma van hem. En als hij niet van die waardeloze woordgraapjes zit te maken, zit hij wel een of andere klote musical de hemel in te prijzen van hemzelf. Als ik het COC was en de homo-emancipatie een setje wilde geven zal ik Albert in een kuil gooien met ongebloesde kalk. Albert Verlinde is de bron van alle homofobie in die hele wereld. Deze week was het Albert weg... omdat zijn echtgenoot Onno Hoes... een of andere toyboy aan het tongen was in een hotel. Groetjes, die man van Verlinde... Zoent een jonge billenmaat. Oh, oh, oh. Wat een nieuws. Nou mensen, het maakt mij niks uit of Ono zich laat uitwonen... ...door een roze olifant op de startbaan van Airport Maastricht. Dat een flikker aan het tongen is, is geen nieuws. Ook al is het het handtasje van die kwalbert... En is dat handtasje niet aan het tongen met die verschrikkelijke verlienden? Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik heb een tijdje geleden schaamluis gehad. Ik noemde ze allemaal Albert. En ik werd er zo kwaad op dat ik op een gegeven moment de boel in die fik heb gezet. Dat was niet echt handig, ja. <lacht> Ja, ik vind Martin Schimek grof. Ja, Speerlap is het. En voor mij altijd uh, niet zo goed hoeven. Uh, oh, we gaan eventjes uh, vlug naar Argentinië. Oh. Naar Tim Steens. Tim, Team... hoe oh, staat het ervoor? Nou, uh, we staan nog steeds met 1-0 achter, als ik uh, mag zeggen. Maar ja, op die maand dat jullie dat geen probleem nee, vinden. <laughs> uh, op dit moment een spannend moment en een goed moment voor Nederland. Want dat krijgt de eerste strafcorner van de wedstrijd. Het was een actie van Liederweij Welten. Die speelde de bal op de voet van een Australische verdedigster. Maar de scheidsrechter, de Nieuw-Zeelandse Hudson, liet doorspelen. En dan is het bij hockey de mogelijkheid om de videoscheidsrechter uh, aan te vragen. Want dan kan een video die in een wagen zit met een monitor, kan zien of het inderdaad zoet was. En dat was ook zo. We krijgen dus nu de eerste strafcorner en de pushjes van Maartje Pauwme. Het wordt een variant, maar niet goed uitgevoerd. Dat betekent dat deze kans verloren gaat voor Nederland. Heel jammer. Dat was een mooie kans om gelijk te maken. Maar we hebben nog 13 minuten, ruim 13 minuten te spelen in die eerste helft. Nederland nog steeds met 1-0 achter, maar ze worden wel iets sterker. Mooi zo. Hartstikke goed en bedankt. Ja. Nou, de, de juiste man bij de verkeerde partij. Zo luid in kringen van reaguurders de reputatie van Ronald van Raak. Feit is dat hij in elk geval zo ongeveer overal mee bemoeit. Dus hij is in ieder geval voor ons vandaag de beste man voor het Haagsgeluid. Het Haagsgeluid. Een hele goede dag, Ronald van Raak van de SP. Goeiedag. Uh, ja, heerlijk, meneer. Uh, ja. Dat weet ik er helemaal uit. Geeft niet, zal ik het even doen? Nee, uh, nee, nee, nee oh. want uh, meneer Verraak, uh, heeft Bernard nou wel of niet de opdracht gegeven.? Tot een onderzoek naar die verrooy uh, van Suibestein? Van, uh, wel. wel. Wel. Of heeft ja. u alleen maar uh, uh, een dwingende suggestie gedaan aan toenmalige. Nee, nee want, want Rutte. die zegt van niet. Nee, daarom. Rutte zegt wel. Rutte zegt letterlijk dat. Prins Bernard aanleiding zag om een onderzoek te laten doen. Ja. En. Twee zinnen later zei Punge Rutte dat Bernhard niet de opdracht had gegeven. Ja, ja, dat nee, maar... is een beetje raar ja, Nou ja, meneer Van Raak. Ik zie ook wel eens aanleiding om te vragen om iets te onderzoeken, maar daar luistert nee, ook nooit iemand naar. Nou, ja, ja, Moet je ik... onderzoek doen, maar ja, hij was niet ja, opdracht. Gegeven. Nee, maar heb ik heel vaak hè, dat ik dingen aanleiding zie om ding, mensen dingen te laten doen. En dan zeggen ze gewoon nee. Meneer Van Raak, mag ik u wat ja, vragen? Ja, dat ik best wel. Wat zeg je? Nee, dus ik Bernard Bernhard laten doen, wil je niet altijd doorheen Nee, je gaat toch geen Bernard imitatie doen? Ja, ja, ja. Oh, oh, Meneer Van Raak, even een momentje. Meneer Van Raak? <laughs> ja, dan kan ik het niet meer zeggen. <laughs> <laughs> maar <Wat> weet je <laughs> wat ik wel nou zo raar vind? Ik heb wel een beetje slapen vannacht, denk ik. Ja, zeker weten. Meneer Van Raak, u moet goed luisteren. Hoe kan het toch, dat uh, als dus die, uh, die, uh, die Bernard Hoe heet die Benno. Bernard Benno. Uh, zegt van, joh, uh, uh, check die gozer even. Uh, dat ze veiligheid die zegt, nou dat doen we niet, want hij is nog helemaal niet gevaarlijk. Nee, ja, het, het, dat is echt heel raar. We hebben een geheime dienst en Prins Bernard is een burger. Ik uh, ben een burger. De ene burger, de ene burger die zei. Uh, die heeft gewoon de geheime dienst op een andere burger afgestuurd. Dat en, ja, uh, is wel vreemd niet. Maar er is dan toch iemand. die uh, is de baas van de BVD, zoals toen volgens mij nog. En daar ja. is weer een minister de baas van. En ja. die moeten dat toch wel hebben geweten, denkt u niet? Ja, nou en als, ja, als zij eigenlijk... het hebben geweten, dan is het dus ook zo dat de huidige uh, politiek dat weet, toch? Of niet? Uh, de, wij kregen een brief afgelopen dinsdagavond... half acht van de premier... en daar stond dat uh, Prins Bernhard bij het onderzoek betrokken was... dat de AIGD bij het onderzoek betrokken was... en dat de regering niet was geïnformeerd, niet nee. was betrokken. Dat stond drie keer in de brief. En uh, ja, kijk... Uh, ja, wat moet je daar dan van vinden? Nou ja, dat weet premier, ik niet. Wat vindt u? Als de premier de volgende dag dan zegt dat uh, de, de Bernard geen opdracht heeft gegeven. Dat is een beetje waar, hè? Uh, dat het AMT-onderzoek volledig standaard was en dat het helemaal niet erg is dat de regering het is in Zou het ook kunnen zijn dat het zo geweest is dat Bernard natuurlijk geen opdracht heeft gegeven. maar wel tegen een van zijn vele vriendjes heeft gezegd: van nou, het zou weer heel erg leuk nou, zijn. Weet je wat is? Als jij, hè? Kijk. Hij heeft natuurlijk wel opdracht gegeven. Nou, hij heeft het ster zeer sterk maar, ja, maar mijn vraag is dan gelijk. Ik moet die mail Dat ja, doe maar niet. Uh, het gekke is dat uh, de uh, premier Rutte suggereert dat uh, de veiligheidsdienst, uh, als zij geen uh, problemen zagen. tegen de prins van Oranje hadden gezegd: Joh, uh, pleur op, we doen geen onderzoek. En uh, volgens mij weigerde een prins van Oranje dat niet. Nou ja, wel eigenlijk. Nee, ik, ja. Vraag, ik, heb, ik zeg niks ja. tegen jou. Ik zeg het tegen meneer Van Raag. Ja. Ik weet niet, wat zeg je nou precies? Ja, wat vraag ja. je nou eigenlijk? Oh vroeg Blijkbaar, niks? Nee. Oh, Blijkbaar. Maar wat, kijk, wij, wij, eh, hebben een modagie, wij hebben een monarchie en een de democratie. Niet. En dat kan alleen maar als er geen gedoe is. Dus nee, de premier precies. heeft maar één ja. taak. Ja. Het voorkomen van gedoe. Ja. En Kok nou, en, we Paul, en, de, en Rutte die hebben alle drie hun best gedaan om gedoe te laten voortbestaan. Nu zitten we nog steeds de komende tien jaar met het gedoe rondom de Ruy van Zuiderwijn. En dat is heel oneerlijk tegenover uh, de Roy van Zuiderwijn. Maar ja, het is ook heel slecht voor, voor, voor, voor, ja, voor het Koninklijk Huis... en het aanzien van de politiek. Nou, daar gaan we zo even over. Maar wat is eigenlijk precies het probleem voor de Roy van Zuiderwijn? Die weet nu toch dat er uh, uh, op verzoek van Bernhard... Uh, uh, maar niet op opdracht van Bernhard... een volkomen standaard onderzoek naar hem is gepleegd. <laughs> en en de familie. Ja, en zijn familie. En dat nee, is dan, dat is dat ontkend. Nee, Rutte nee zegt dat ze een volkomen standaard ja, maar is de niet nee, in opdracht... Maar de familie op de... is niet eh? gecheckt. Dat heeft nou. Rutte ook gezegd. ja nou, Niet dat ik sorry. iets geloof wat Rutte zegt, maar dat heeft hij wel gezegd. Okay. Nou. Ja, maar het feit dat jullie er al niet nie weten hoe het zit, dat, dat is een slecht teken. Want dan weet we, niemand weet nog hoe het zit. Dat nee. is het probleem. We hebben tien jaar gewacht op informatie. Dinsdagavond hadden we duidelijkheid. Ja. Woensdagochtend kregen we weer chaos. En ik vraag me dan ook af... Wat is er nou eigenlijk gebeurd tussen dinsdagavond en woensdagochtend? Waarom schrijft de premier in de brief van dinsdagavond het een? En vertelt hij in het tweede kamerdebat op nou, woensdagochtend Dat kan maar andere... één reden hebben, meneer Verraak. En dat is dat hij bang is dat als die eerste lezing blijft staan, dat hij dan een probleem heeft. Dat iemand erachter komt dat hij toen gelogen heeft. En daarom verandert hij van mening, anders doe je dat niet, toch? Ja, maar waarom lieg je dan niet ja, gelijk ja, in eerste ja, ja. instantie? Nou, misschien wist hij, dat hij niet dat hij ja. woog op die dag. Dat, kan, hè, dat hij denkt, van dat nou, kan ik wel. Ja, het is allemaal speculeren. Ja, dat zo is het ook. Naar. Maar, het maar, is maar, allemaal speculeren. En, dus we ja. weten het gewoon niet. En maar, dat is het probleem. Ja, maar wat moeten we nou met die Roy van Zuiderwijn aan? Want u zei, u, u zei in de Tweede Kamer, bied nou eens je excuses aan die man aan. U zei, Rutte, nou, ik zou niet ja. weten waarom. Uh, ja. Maar u zegt, uh, zeg nou gewoon even sorry... Nou, daar begint het altijd mee, je moet als je, kijkt, de Roy van Zuiderwijn, wat er precies aan de hand is, dat weet niemand, maar wel dat hij al 10 jaar, 12 jaar lang er last van heeft. Dit is een schaduw over zijn leven, over zijn werk, dus, uh, en dat heeft uiteindelijk te maken met de politiek, met de regering. Die heeft die onduidelijkheid laten voortbestaan, o, o, o, of ze nou betrokken zijn of niet betrokken zijn, uh, die, die man heeft daar al 12, 10 jaar last van en daarom zeg je sorry, zeg je meneer de Roy van Zuiderwijn, sorry. Uh, dit hadden we zo niet moeten doen. Uh, ho hoe kunnen we dit samen oplossen? En dan moet je als premier denk ik een beetje boven de partijen proberen te gaan staan. Ja, ja. En te kijken hoe je het kan oplossen. De, dat, was, de, ja. Ja, dat moet u hopen. Maar het is toch ook wel een beetje in de traditie van de afgelopen maanden... sinds het hele NSE gedoe aan het spelen is. En, en onze eigen IVD ook allerlei praktijken blijkt uit te halen die helemaal niet kunnen. Je kunt toch die, die, die Rutte en die plastic niet meer in de ogen kijken. Zijn ze nou naïef of, of jokken ze de hele tijd? Ik denk dat er op bepaalde niveaus de idee is dat als het gaat om geheime diensten, dat je dan mag liegen uh, uh, omdat het om geheime diensten gaat. Aha, nou ja, dat, en u, u vindt dat neem ik aan niet? Dat je mag liegen omdat het om geheime diensten nee, gaat? want ik zeg altijd, ik zeg altijd, de mooie one-liner... het werk van de geheime diensten is geheim... maar de fouten van de geheime diensten mogen niet geheim blijven. Oh. En het, de, het functioneren van de diensten, of ze de wet overtreden of niet... dat moet juist Het, het, het probleem, waarom is de NSC over de gegaan? Waarom zijn de AIVD en de MIVD over de schreef gegaan? Juist omdat we er niet over praten. En sinds 9-11 is er geen serieuze discussie meer mogelijk over geheim. En, en je zucht... hebt je nog een toezichthouder die gewoon. er zit helemaal niemand bij die ook maar één seconde naar de privacy van de burger denkt. Nee, en dat is ook een probleem. In Nederland kunnen we geen toezicht houden. We hebben een prachtig polderland waar iedereen uh, met elkaar samenwerkt. Maar we kunnen geen toezicht houden. Dat kan niet in het onderwijs, dat kan niet in de zorg, dat kan niet bij de woningcorporatie. Bij de en banken. Bij de geheime diensten. Bij de, de banken ook al helemaal niet. Nee, nee, nee, nee wij ik, kunnen niet toezicht houden. We kunnen niet handen aan. Ik we... zeg, meneer Vraak, ik zeg altijd. Uh, het leven is een pijpkaneel. Uh, je zuigt eraan en krijgt je deel. Dat is ook een mooie online. Dus. Ja. ja, dat zeg ik altijd. En de, uh, niet ja, dat het nou ermee uh, te maken had, uh, maar, nee, maar omdat nee, u is, net zei, ja. ik zeg altijd... Nee, maar ik dat ook de... iemand zeggen ja. en ik ben blij dat jij het Ja, en, en zeg jij ook altijd wat? Nee, nee, nee. Jij nee, zegt nooit nee, nee, wat? Nee, nee, ik zeg nooit wat, nee. Nee, dat, uh, nou ja, in ieder geval een zinnetje. Ja. Ja. Nee, dat van de pijpkadeel, dat is zinnig. Nou, is, ja. het is diep filosofisch. Het leven is een pijpkadeel. Je zuigt eraan en krijgt je deel. Nou, dat is, dat is... Ik vind dat wel heel homoerotisch, maar verder ik ja, heb ik toch een van. Fiets met... Ja, nee. Dus, uh, dus, maar... Gaat u wel eens met alcohol op achter het stuur, net als die uh, Matthijs Huizing? Ik heb geen auto. Ach nee. Maar op de fiets dan? Uh, op de fiets? Nee, nee. Ik zit niet dronken op de fiets. Dat is net iets te helemaal dus, Dat klopt. Je zit toch wel eens dronken ja. op de fiets, mag ik hopen? Dat mag ook niet, Jan. Ik zit niet dronken op de fiets. Nou, ik ben ook niet zo heel vaak dronken hoor. Ik wil wel een jaartje ouder geworden. dan drink je ook wat minder. Hoe vaak per week bent u dronken dan? Ja, eigenlijk nooit. Echt? Nooit? Nee, nooit. Niet één keer in de week of zo. Nee, nee, nee, nee. Ah, dat is We ook heel bestandig, meneer Verraak. U ja, moet het land ik, leiden, tenslotte, en zo? Ik ben eigenlijk altijd wel één keer per week echt heel erg dronken. Ja, weet ik. Ja, maar ja, dat ik je ook wel. Ja, hè? Ja. Ja, ik ben een beetje liedelijk. U vermijdt hem ook liever een beetje op zondag en maandag, hè? Ja, ja ik, vind het ook, ik vind het wel een beetje drama. Als dit de echte reden is, ja, natuurlijk, dat is, uh, dat is zo. Het uh, uh, uh, is, is, is, is, is wel een klein drama vind ik. Is het, voor niks. Vindt u ook dat het. Dat het want voorheen het toch voorheen. Een klein een drama de, voor iemand? Voor die nou, ja, man. Dat je moet achter, dat, ja, kijk. Nee, dat, maar dat, wacht dat, even. Het is toch gewoon een ongelofelijke bokkelul dat hij met drank op achter het stuur gaat zitten? Ja? Ja. Absoluut, absoluut. Nou, dus dan heeft hij het zelf gedaan, niet janken dan. Nou. Klopt. Ja, oh, ja goed genoeg. Ja, ik wil een beetje ja, oh, uh, genuanceerd. Je ja, ben, ja, ja, ben een hippie, ik ben dik. Ik, ik weet het, ja. Ik ben een ja, dikke hippie. Ja, ik dikke ja, hippie. Ja, het is goed. Ja, je bent gewoon uh, je, uh, met uh, een rabiaat, uh, je bent uh, uh, drank, uh, uh, uh, uh, <laughs> een rabbiate. Hey, nee, je bent een rechts Drankrijders bij jou, praten. praten. Dat je een babyboomer bent. Omdat ja. al die babyboomers zo achter ons stoer zitten. Zo is het. Lekker achter jullie, lekker een gekker. en Helemaal kinderen platrijden met die dronken koppen. Deusjefo. Ja hippies die. Hebben ah, nou, je het een beetje hippies hebben we de... toch lekker in oh. een deusje Nee, dat is. is wel. Nou, uh, heeft u een uh, deusje foto? Nee, zeg heeft geen fiets. De zitten niet zo vaak in een de foon, denk ik. Nee, en daarbij, uh, u heeft geen uh, auto. Nee, ik heb geen auto. Gelijk ook dus het is wel Zag een beetje raak. Ik... Ja. Maar dat ben je uit. Meneer Vraak, mag ik u hartelijk bedanken? En ja. kom eens ja, een keer gezellig geval. te gast bij de Janne. Ja, want dat hebben we veel plezier. mee. Ik hoor het. Nou, dan gaan we. doen. Ja, de fiets, ja. Dag. Het Haags geluid! Nou, nou, dat nou, was leuk. Zeg. We gaan uh, eventjes uh, naar de hockey-wedstrijd Nederland-Australië. Tim Stees. Ja, het gaat nog niet zo heel goed, moet ik zeggen. Want uh, Nederland staat nog steeds met 1-0 achter... dankzij het uh, doelpunt van Anna Flanningen al na zes minuten spelen. We hebben nu nog iets meer dan uh, 2,5 minuten te spelen in de eerste helft. En hetzelfde oogt een beetje vermoeid en dat is ook niet zo raar... want. De halve finale tegen Argentinië, gisteravond gespeeld, kostte heel veel kracht. En dat zie je een beetje af aan het spel van Nederland. Het wel nu een kansje voor Nederland, maar de backhand van Roos Ros gaat naast het doel van Kiepster Lynch. En ik zei al, uh, ja, Nederland oogt een beetje vermoeid. Die wedstrijd heeft toch veel kracht gekost. En ook uh, Australië oogt niet echt uh, heel, uh, ja, heel soepeltjes. Uh, die hebben... De wedstrijd tegen Engeland misschien ook nog in de benen. En dat heb je met zo'n toernooi waarbij je in twee dagen twee wedstrijden achter elkaar moet spelen. En ik denk dat de wedstrijd ook een beetje beslist gaat worden door degene die de minste fouten maakt. Ja, strafcorners hè? Uh, dat wordt het ding. Ja, dat, dat wordt het waarschijnlijk weer. Dat zou kunnen en ik hoop dat we daar nog een paar van krijgen. We hebben er één gehad uh, door Maartje Pauw, maar uh, daar werd een variant gespeeld. Werd niet goed uitgevoerd. Maar misschien dat zij in de tweede helft uh, de stand uh, in ieder geval gelijk kan trekken. En dan kijken of we iets meer kunnen uh, halen uit deze wedstrijd. Voorlopig uh, dus nog uh, met iets minder dan twee minuten te spelen in de eerste helft. Nederland kijkt nog steeds tegen die ene lachte stand aan. Nou Tim, we praten straks een beetje verder. Maar we gaan even wat anders doen. Uh, want we hebben namelijk een winnaar en zijn namens Jordi Ollebek... Want hij kwam in de actie Apollo Academy als best uit de bus en gaat dus de ruimte in. En we bellen dus even met natuurkundige en aanstaand astronaut Jordi Ollebek. Ja, een hele goede nacht, Jordi. Hey, een hele goede nacht, Jannen. Ollebek. Om, verstelbaar, jij bent gewoon van 50.000 ingeschreven Nederlanders... de man die eh, en naar Amerika voor training mocht... en degene die gewonnen heeft en dus de, de, de, de, de ruimte in gaat, ja hè. Ja, zeker. Daar ben ik goed aan, ja, ja. Doe er maar heel gewoon over. Dat is toch bijzonder? Um, ja, dat is wel bijzonder. Dat klopt. Maar ik ben er al een klein beetje aan gewend op het moment. Uh, maar zeker in het begin was het wel aan. Ja. Hé, hey, maar, maar wanneer, uh, wanneer ga je uh, uh, in, de, in de space dan? Uh, zodra mijn uh, ruimteschip klaar is. Ben je die zijn zelf zijn aan het maken? Aan, uh, Ze zijn er nog aan bezig, dus uh, ik, uh, ik wacht het af. Het Vertel het eens de, uh, even, Jordi. Tijdens. Wat voor ruimteschip ga je? Niet zo die space shuttle zijn uit, hè? Die spacesuitels zijn helemaal uit, ja, ja, ja. ja. Het is een, een soort van uh, vliegtuig wat als een raket opstijgt, als het ware. Staat het ook rechtop of vliegt het echt zo van de startbaan weg? Het vliegt van de startbaan en daarna ga je al heel, uh, vrij rechtop, ja. De, en, en, en, en ga je echt uh, de stratosfeer uit, zijn we echt, uh, verlaat je het, het zwaartekrachtveld van de aarde, zoals, uh, nou ja, zoals, uh, die man, die, die astronaut ook hebben ook Okkos. Nee, André Kuipers bedoelde ik. Nou, ook Okkos heeft dat ook gedaan, hoor. Ik bedoelde als ik bedoelde André Kuipers. Ja, maar, maar niet uit, je vraagt... Zoals niet wat. Nou, dan zeg ik wubbelokkels, wat het een goede antwoord was op de vraag. En dan zeg ik nee, allerlei kuipers. Sorry. Volgens mij hebben ze het allebei gedaan. In ja, geval, dat uh... bedoel ik dus ja, ook. Uh... Uh, Jorri, ga je dat ook doen? Of blijf je een beetje, scharrel je een klein beetje in de, in, de, in, de, in, de, in de marship, zeg maar, van de aarde. Uh, scharrel je in de kijk, marship aarde. van de aarde. Zo heel poëtisch, zeg maar. Wat een lul. Nou, uh, nee. wat een uh, speciale naam trouwens, Ollebek. Jan, laat wel even antwoord geven. Want het is de vraag. Het is zoals die Virgin Galactic types, weet je, die bieden van die ruimtereizen aan, aan. Dan vliegen ze dus heel hoog. Ja, nou een, En dan ben je een heel klein beetje, ben je, ben je net uit het dampkring in, dan gaan ze alweer weer terug. Ga je dat doen of ga je echt, boem, de ruimte in? <lacht> ja. Dat ga ik dus doen. Ja, wat? Dat is wel het idee. Nee, dat kan niet. Want hij vraagt twee dingen en dan zeg je, dat ga ik doen. Maar dan weet je ja, we nog steeds e niet wat je dat bedoelt. Eerste. Dat eerste. Boem. <lacht> ga je, boem, de ruimte in? Of? Nee, dat was het tweede. Oh, je gaat een beetje lafjes tegen de weer aan, uh, aan, aan hangen. Ik ga een lafjes tegen de atmosfeer aan oh, maar doen. toch wel gaaf, ja. toch? Hey, vind je niet eng, trouwens? Uh, nee, vind ik niet eng. Nee, maar omdat er ook wel eens een uit elkaar knalt. En uh, dit is dan een nieuw ding, dus daar zitten vaak nog mankementjes aan. En dat je dan uh, <laughs> denkt, ja, bijna, ben er bijna, en dat het ontploft. En dan dat er dan gewoon 90.000 stukjes Jordi gewoon op de aarde pleuren. Uh, nou, dan ga ik in ieder geval met iets wat ik ontzettend leuk vind. Dus, uh, ja, problemen. want je bent natuurkundig. Heeft het één verband met het ander, of niet? Uh, ik denk het wel, hè? Ja. ja, weet ik niet. Dat vraag ik aan jou. Uh, ik, uh, ik denk het wel. Dus, Oké, okay. uh, ja, dat weet je toch weet wel. Het... Ben je sportief type, Jordi? Ik ben uh, een... Uh, uh, heel veel vroeger altijd met vergang skateboarder geweest... Maar ook okay. ben niet meer heel sportief. Nee, maar je ik... bent niet dik, of zo? Ik ben uh, niet dik, of zo, nee. Nee, want anders zeggen ze altijd uh, Jordi Bollebek. En dat, uh, is dat niet leuk? Nou, de boze beste. Dat ja, mee. alleen het slaat nergens op. Maar nu je het er toch over hebt Jan, want je hebt natuurlijk, neem ik aan, ook wel best wel een heftig intensieve cursus bij die NASA-types gehad. Want dat is toch best waar? Um, ja, het was, we hebben onder andere inderdaad een fysieke training gehad, maar ook wel, wel een uh, mentale training om het zo maar te zeggen. Als in, we gaan een stukje vliegen en um, lukt dat mentaal wel. Wat, wat, wat, wat leer je? Vertel eens wat meer. Vertel, kom, vertel. Je uh, moet iets we vertellen gaan. van Jan. Nee, wat, er, wat, er, wat, er, wat je zo meemaakt, zo'n naast dat training... Je ja, start... wat maak je mee? Nou, dat is echt lekker een vraag, zeg. Nou uh, ja, dan vraag ze wel iets anders. Wat maakt je nou allemaal mee? Uh, alle bek. Jan vraagt er wat je meemaakt. hij heeft een half pond katjes erop in zijn beek. <laughs> <laughs> uh, wat maak je zoal mee? Uh, we hebben een g force training gedaan. dus uh, Met G-kracht om weer gaan. Oh ja, G-kracht, -kracht, ja, ja oké. Okay. In zo'n ding wat er heel snel door ronddraait. Ja, zeker. En werd je toen misselijk? Nee. En viel je flauw? Uh, ook niet. En had je katjes erop in je mond? Nee, dat, dat mag niet. niet. Nee. Dat mag nee, niet. Maar dat is wel knap. En, en, en je moet, moet je ook het ding kunnen besturen in het geval dat de piloot flauw valt? <laughs> ja, maar nee, joh. Dat weet ik veel. Uh, er zit helemaal geen piloot in, joh. Dat ding is een uh, Er zit een piloot in, dat ding. Het is geen drone. Zit er een piloot uh, in... Er zit een piloot bij, maar je moet wel nee. een aantal dingen van weten. En je bent een soort van co-piloot. Dat Aha. is dan volgens wel een Kijk. training. Uh, ah. En hoeveel mensen kunnen er tegelijk mee in zo'n ding? Twee stuks. Dus we moeten twee keer in. Twee. Ja. Ik dacht echt wel meer joh. Ik hoop dat je, dat je wel diegene dan mag. Nee, maar dan zit je met, zit je met een van de klootzak in zo'n ding. Komt je droom uit wie die gast zit alleen maar tegen je te zwetsen. Ja, ook, of ja. of katjes erop te eten. Of, of hij uh, is heel bang, hè? En dan gaat hij zweten en, en je dan stinkt hij naar dan uien. Dan zit je naar zo'n zo, zo, zo ruftende uien-astronaut naast je. Ik niet, dat is niet te hard, Zijn joh. er eigenlijk vrouwen bij ook? Oh, is bij de, er bij de winnaars? Uh, er waren er twee, twee meisjes aan de bij, ja. Meisjes? Eh, eh. Dus als het, het waren niet... Als jij, jij zegt meisjes, dan zijn, denk ik niet dat het hele grote, moeilijke... Ze waren ze knap. Um, uh, ja, wat zal ik zeggen? Zou je ze kwaadig doen? Zou je ze kwaadig kwaadig kwaadig doen in de ruimte? Nee, ik heb al een vriendin. Trouw oh. dat kan toch gewoon. Kan toch gewoon dat weet zij toch niet? Er is, er is nou, exact, ja, dat zie je. Dat is al je al 80 al. kilometer in, in de ruimte, zit, kan die mij toch helemaal niet zien dat je, dan even, dat je, dat je een van die grieten hebt verteld? Ik wil ja. altijd zo'n filmpje, filmpje maken onderweg. Zeg maar. oh. Nee, ik ben een vriendinnetje, dus dat ga ik niet doen. Hartstikke gelijk. En, waarom, in godsnaam? Nou, dat is aardig. Oh, je hebt gelijk ook. Nou, dat vind ik ook netjes hoor, maar uh, je hebt toch een nine miles. 9 High Club. High club. Die was, ja, dat is wel, je kan wel een hele exclusieve club kun je lid worden, Jordy. Ja, ja, dat is wel grappig. dat je dan, uh, nee, Ik denk dat, dat er nog nul mensen lid van zijn. Nou, Wilber Okkels. Oh, nee, nee, uh... Wilber Ockers is homoseksueel? Ja. <laughs> dat is de hele High Dat wist broed, ik ook niet. Toch? Nee, ja, wel. Die is zo, zo, zo ruig als een deurmat. Oh, nou. Goed. Um, Jordi Ollenbeck. Hartelijk bedankt. Ben je er heel blij mee? <laughs> ik ben er ontzettend blij mee. Mooi zo. Ja, want je bent, je bent zo nuchter, vind ik, eronder. Ja, je bent ja, niet maar... echt uh, uitgelaten. Je, ja. En We hopen toch een beetje op de uh, voice-of-Holland-achtige hysterietaferelen. Ja, daar hopen we wel op, ja. Dat is dan weer niet. Uh, het is een beetje tegenvallend interview. als ik. Uh, nee, dat is niet, niet waar. Het is hartstikke, nee, waar, het is hartstikke leuk, hoor. Alleen, je bent... Uh, ja, wat zo serieus. Ja. Ja, dat hoort er ook en ook oh, bij. En trouw. Oh, dat hoort er ook bij. Hé, hey, en uh, nou... Lekker slapen. Binnenkort lekker uh, de ruimte in. Ja, prima. Jullie ook lekker, Wat? Janne. Ja, Hoe, heb, je, heb je enig idee wanneer het ruimschip klaar is, Janne. ongeveer? We zijn al echt al een tijdje proberen af te ronden. Oké, okay. dag, Jodie. <laughs> Hoi. Echte Janne. De liefdespanter is en komt niet in de kerststemming. Dagboek van de liefdespanter. Eigenlijk ben ik dol op kerst. Diep van binnen vind ik het heel erg leuk om een haard aan te steken... wat ballen en takken en een boom in huis te takelen... een moeilijk dier klaar te stoven... en sperzieboontjes te ontwikkelen met lapjes katerspek. Ik wil mijn kerstvreugde ook best delen. Op één feestelijke avond met goede vrienden of naast de familie. En vooruit, daar mag dan ook nog wel een logeerpartijtje bij... en een mooie ochtendwandeling met elkaar in de kerstkater. Helaas is, zoals meestal de afgelopen jaren... de loller wat mij betreft, nu alweer af. Want de hele straat hangt ruim twee weken van tevoren... al vol met helverlichte rendieren en kerstmannen. Je breekt je nek over de kerstboomverkopers... met noordmannen en kluitsparren. Je kunt de radio niet aanzetten of je wordt het wijf van Kerry. En je kunt geen winkel binnenlopen of je wordt bestookt... met sneuwe kerstsuggesties in de sfeer van struisvogelbiefstuk of kerstgoeren met met zelfsmelt kruidenboter. Ik vind het niet leuk dat kerst drie weken duurt... Ik heb al zo'n overdosis kerstbomen gehad... dat ik de mijne liefst vandaag al op de brandstapel wilde gooien. En ik heb er nog niet eens een gekocht. Ik weet nu al dat ik me door twee kerstdiners moet heenslaan. Eén in het weekend voor kerst en één op één van beide kerstdagen. En geen van beide lekker thuis. Bij ons, bij mij, gewoon waar ik het liefste ben. Kunnen we niet lekker terug naar de kleine kerst? De intieme kerst. De kerst zonder cadeautjes. De kerstavond naar de kerstmiskerst. De kerstmanvrije kerst waar het enige goede rendier... een dood en gebraden rendier is. Het is crisis. Dat mag toch wel één goed ding opleveren? Kom op, mensen, Blijf thuis. Zing stille nachten. Maak er dan een dolle geile bende van met je eigen kerstslet. Doe nou. hou het simpel. De, meiden, de wereld niks, zou er zo van opknappen. Dagboek van de liefdespanter. Geile kerstslet? Ja. Ja, waarom niet? Nee, nou sorry, ik dacht, als iemand dat nou leuk vindt, dan ben jij het. Ja, als je nou is... iemand gewoon twee dagen kerstkagen lang... Laat maar. Ja. <lacht> Goed, jongens, dus gaan we klamme weken krijgen of toch nog een witte kerst. We hebben nog twee weken om het gelukkig te smeken... en schakelen nu razendsnel door de man die het weten kan... Gerrit Vossers van Weerstation Lichtenberg-Jan. Een heel goede dag, Weerman Gerrit Vossers. Elke goeie nacht. Wat dus gebeurde er er daar nou? nou? Hij Wat? maakte een diepe, diepe zucht, Gerrit, denk ik. Ja. Gerrit, luister eens. Ja. Uh, volgens ons had je de Sinterklaasstorm helemaal niet voorspeld? Nee, dat had ik niet. Ja. Dat, nee. Hoe kan dat? En dus had je ook het springtij gemist... Dan zegt ja, maar hier... dat komt natuurlijk omdat jij in de Achterhoek zit... en daar heb je geen last van springtij. Nee, er wordt weinig gesprongen. Maar, ja, nee, maar wel, hier in, in de rest van Nederland wel. Hè. Dus ja. dat je voortaan wel een slitterkaas... door een ja. met dijk nee, dat dit is, is wel, uh, weet je wel. Nee, want ja. dit is nationale radio. Dus, dus de mensen aan de kust ja. die denken... er oh, is niks aan het handje Want Gerrit Forster zegt. Dat, dus, ja, en dan flikkert zo'n tsunami op een dag. De zandzakken ja, ja. kunnen weer naar binnen toe... Dat en haal door de rest het onder water. Dat kan ja. niet, Hé, maar Gerrit... Ik ga helemaal niet over de kwaliteiten van jou als weerman hier twijfelen hoor, want ik vind je een topper. Maar dat je die storm hebt gemist, was een beetje waardeloos slecht Nee, maar dat je ook een beetje begrijpt dat wij hier met echt echt wel van de meteorologische spektakel zijn. Maar uiteindelijk heb je ook wel weer gelijk gehad, want die storm viel ook weer wel in mee. Ja, die was niet zo hard als op 28 oktober. Nee, dat klopt. Maar het was er een op 28 oktober. Dat was een andere storm. Dat kan ik ook achteraf voorspellen. Ja, toen was het record. Nou, Dat moet je wel eens weten. Wat zegt hij? Moet ik wel weten. Dan moet je weten. Oh, weten. Dan moet je niet vergeten. Oh. Nee, oh, dat er een storm geweest is. Nee, ja. dat is waar. Nee, heel goed. Nee, oké. Okay. Ja, maar zo erg was het niet. Nee, dan inderdaad. Dan Dat moe moet je niet vergeten. Wat zeg je? Zeg je, Gerrit? Wat Gerrit nou? Gerrit, is er iets spectaculairs, komt er iets spectaculairs aan? Je mag voor mij gewoon een witte kerst voorspellen met een kansbeslagingspercentage van 5%, hoor. dat is prima. Ja, het dat is, dat is ook niet veel meer. Nee, uh, doe maar. Met witte kerst. Nou, de witte kerst, kanstrap is 8%. Nou, zijn je nou kijk eens. 8%. Ja. Ik zou je vertellen, voor mijn vrouw is de kans op een witte kerst 100% op de kind. Ik vakantie geboekt. Ja, en oh, uh, krijgt mevrouw Vossen ook een witte kerst voor jou, Gerrit? Nee, dat niet, nee. nee. Ze blijft lekker hier bij mij, dus uh, nee. Ja. nee. Nee, nee maar hij het bedoelt het heel vies. Hij ja, bedoelt ik snap het... hem wel. Ja, ik je hebt gewoon ejaculaat maar. dan, hè? Ik doe net of ik hem niet is snap. Zo ook wit soort van, melkachtig wit. Ja, ja. Dus dat bedoelt ja, Jan, denk dat ik. Ja, een hoogdrukgebied. Ja. <laughs> ja, hey, hoor. Hé, maar zullen we even over het weer hebben? Ja. Want we, we hebben het iedere keer weer over seks met. Uh, met, met, met uh... Ja, wanneer doen we het weer? Ja. ja seks met Gerrit. Ga, heb je het uh, uh, vanavond uh, al, nog gedaan? Nee, nee, nee. Nee. Elke, ik ben naar een uh, collega geweest die was ziek en zo, dus ik heb het. Nee, heb ik hem niet gedaan. Ja, ik best heb het nog eens niet goed aangekeken. Dan moet nog wel even gebeuren. Nou, je hoeft er helemaal niet voor aan te kijken hoor. Ik ga ook Leer dat ah, ja, waarschijn... staat ook wel eens voor het aanrecht. Ja, dat klopt. Ja, ja, partijen, ja. Hey, um, uh, Het wordt winter dus. Hè? Het 8 ja. kans op een witte kerst. horen we net. Ja. Dus uh, moeten de snelkettingen al in de achterbak? Heb je speciale tips, achterhoekse tips... voor wat mensen in de auto moeten hebben? Raken ze ingesneld nee, nee, dat hoeft <laughs> voorlopig nog niet. Nee, dat hoeft voorlopig nee, niet. Nee, maar als, Gerrit, als... Als ik nou insnel in de uh... achterhoek... Wat moet ik dan in? Moet ik een vaccinelichtje nee, zo'n is... nee, Een zilverkleurig ding? Een krant bier? Wat moet ik in nee, de auto? Nee, het is hebben? nationale radio. Dus er zit ook iemand die die sneeuwt hij maar stricht, weet hij niet wat hij moet doen, omdat hij alleen maar weet wat hij moet doen in de Achterhoek. Oké, okay. ja, nee. dus, okay, stel je voor, ja. we, we sneeuwen in. Wat hebben wij dan als verstandige uh, automobilist bij ons in de auto? Nou, we hebben, uh, ja, sneeuwkettingen hebben we niet nodig. Dat hebben we niet nodig. We moeten extra een tankje benzine, want uh, als er twee sneeuw, uh, vlokken sneeuw vallen, dan is het al een file, dan kom je heel laat thuis. En hij is soms uh, te weinig benzine. Precies, en nou, dan kan je de auto en, laten draaien. Hè? En als het heel lang duurt, dan zal ik ook vuurwerk meenemen. Want als je dan niet meer oud en nieuw thuis bent, dan kun je onderweg nog wat aansteken. Hé, <laughs> hey, wat is nou waar van het verhaal dat je met één vaccin lig je de hele auto met min 16 buiten kunt verwarmen? Ach, wat een gewoon lul, zijn dit. Ja, dat, ja dan, dan heb je zo'n uh, vaccinlichtje van uh, acht uur. Hè? Nee, maar de warmte blijft een beetje binnen zitten. Nee, dat klopt. Maar ja, dan moet er wel sneeuw op liggen, denk ik, en zo. Dus uh, nee, ik zal het niet aan beginnen. heb je nog een weerspreuk uh, voor deze week? er uh, is nog wel een weerspreuk. Ah, mooi. Nou, komt die. Nou, het wordt komende week droog, dus uh, eigenlijk klopt de weerspreuk niet helemaal. Maar ik, ik, ik gooi hem er toch maar in. Doe maar. Plinst in de winter veel regen neer, dan krijgen we mooi zomerweer. hoop Hopsakeetje! Wat is nou een hopsakeetje aan? We krijgen mooi weer. Oh, ja, nee, maar het, bij, het gaat dus niet plensen. Oh ja. Dus we krijgen alsof... een kut zomer. Ja, ja. Ja. Nou, het gaat niet plensen, maar het wordt ook niet koud. Dus, uh, ja. Weer tussenin en zo'n zomer. Net met de bouwvak is het weer uh, nat. Ja. Nou, daar hebben wij mooi niks met maken. Maar wacht even. Hoor. Zeg je nou tussen neus en lippen door dat de aanstaande zomer een klote zomer wordt? Nee, nou, in de bouwvak. Dat zeg ik niet. Dat Wat? zeg ik niet. Nou ja, ik versta er niks van. Dus ik... Nee, ik vond het wel. Hij zei het wel degelijk. Wat? Dat, ja. de, dat in de bouwvak gewoon een half, half bakken prut zouden worden. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja. Alles... ja, maar dat is wel heel ver weg. Ik denk dat we volgende week er wel wat dieper op in kunnen gaan. Maar dan zitten we wel weer dichter bij de bouwvak. Ja, ja. je hebt gelijk, we ja, dat volgende week wel. Week, week, week volgende week het, denk, neem ik aan toch een speciale kerstweerbericht. zal ik vast een beetje proeven als ik jou Ja, wil, dat zou ik het doen, ja. Hey, Doe je eh, er ook een belletje achter? doen er erachter volgende week. Ja, ja dat is leuk. Ja. Hey, Gerrit, heb jij Nelson Mandela wel eens ontmoet? Nee, dat heb ik niet uh, lijfelijk li li ontmoet, nee. Desmond nee. toe. Wel mensen die erop leken, maar dat, dat waren ze toch niet. Nee, nee. Zeg ik nog Nelson, Nelson! Dat was het hij er, er niet. Oh, niet sorry. Om. Hij kick niet om. No. Alleen nee. de hond wie erbij lief. Ja, ja. ja, nou dankjewel Gerrit. Het ja. was mooi de groeten aan mevrouw, aan mevrouw Gerrit. En, ja. uh, Even zien. Uh, ja. Ja. Evelien, Evelien, laat me je piep nog eens. Nou, nou. Evelien, aan Evelien Vossers. Mevrouw ja. Vossers, zoals ja. wij haar kennen. Ja. Uh, veel plezier in, uh, in het weer in Lichtenberg. En, Kunt uh, goed. Ja, hoe heet het? Uh, Komt nou? goed? Ja, precies. Kunt uh, goed. Ja. Ja. Uh, uh, hoe, ze, uh, hoe nemen ze afscheid in de achterhoek? Goed, gewoon. Goed, gewoon uh, Gerrit. Gewoon goed, gewoon. Wat zo, zeg je? Niet zo uitgericht. Doe het hende Doe het gaan, goed gaan. Uh, ik aan. vraag wat aan Gerrit, niet aan jou. Ja, maar jij doet het dan na, maar dat klinkt twee Nee, maar als jij nou eens even... Uh, even maar, je wat, je zei, ja. wat, wat zei je, Gerrit? Goed gewoon Ja, dat zei je net ook. Ja. ja. Nou, goed gewoon normaal, hè? Gaan. Ja. Wat? gewoon. Zeg het nog één keer, Gerrit. Aju. Ja, aju. ja, dat is weer wat anders. Aju, dag Gerrit! Dag Gerrit. Oh, de nanuk. Ja. De naneuk deze week met Tim Steens live. Aan uh, het kijken is naar Argentinië, de, de wedstrijd uh, Nederland-Australië. Uh, het gaat nog steeds niet goed. Nee, want we kijken nog steeds tegen die 1-0 achterstand aan. Terwijl nu een enorme kans voor Nederland via Liede. Wij Welten met de backhand. Maar een goede redding van Keepster Lynch in het doel van Australië. En uh, ja, ik moet zeggen, Australië koestert een beetje die 1-0 voorsprong. Uh, gokken ook een beetje op de counter. Denken van nou, zolang wij 1-0 voor staan, hoeven we niet echt het spel te maken. Laat het een beetje aan Nederland over. Maar er zitten te veel slordigheden in het spel van Nederland om echt goede aanvallen te te, ja, ...te laten gaan en uh, daar doelrijpe kansen uit te halen. Want uh, wat dat betreft heb ik uh, in de, het einde van de eerste helft niet veel kansen gezien. En nu in het begin van deze tweede helft, deze kans inderdaad van uh, Liederwij Welten... Maar een goede redding van Kiepster, Lynch. Dus Het wordt een hele zware opgave voor Nederland, denk ik. Omdat zij spelen niet goed. Een paar speelsters uh, zijn echt niet aanwezig in deze wedstrijd. En dat, uh, ja, dat, dat is toch niet uh, de bedoeling natuurlijk. Want om Australië te verslaan, moet iedereen toch wel een bepaald niveau halen. En dat zit er voorlopig nog niet in. Maar goed, Nederland heeft nog een half uur om iets aan die 1-0 achterstand te gaan doen. Oké, okay, bedankt goed tim. tim en uh, hou je haaks. Ja, en, en succes daar. Hé, hey, uh, volgende week komt die jongen, die Vrede Jongen bij Paul en Witteman zo. Oh, brutaal, tjoe. Uh, maar ik weet zijn naam even niet nee, meer. Wacht even, dat vragen we. Want dit is een hartstikke moeilijke naam. Ja. Dus dan vraag ik even van de kabouter, kabouter: schrijf jij eventjes die naam op? Ja. Want dan kan je. Ik weet mijn god niet meer. Nee, die kan niet. Maar die zet Vrede uh, Jongen eventjes neer. Die vindt dat uh, de universiteiten te links georiënteerd zijn. Nou, dat wisten u natuurlijk al, maar goed. Maar goed, het is ook wat... leuk als er iemand is die iets zegt namens I, ja, ons. I, Jernas Jern heet hij. Jernas. Rama. Rama. Ramat. Ramat. Nee, helemaal. Ramatousing. Hoeveel Ramatousing. Oké, okay. Jernas Ramatousing. Nou ja, ik het goed. Ramatousing. En we nou. kunnen het de volgende week zelf vragen, want dan is hij hier namelijk... Jernas Ramatousing. Ramatousing. Nummer 39 met reizen. Een <tie> uh, Chinese grap en het is helemaal geen Chinees. Oh, Denk ik. Nou ja, goed, We maken dat het uit. In ieder geval, uh, bedankt voor het luisteren. Als je en, met Janne, iemand is... uh, ja. Volgende week zijn we gewoon weer terug, want waarom ja. niet? Uh, iemand moet het doen. En uh, hup, prachtige hup, week. En, en we hopen dat een Nederlandse meisje winnen. En als Elan uh, hoog zin heeft, mag ze altijd uh, langskomen. Dag. No. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ja, niets is zo onmogelijk, uh, zou ik willen zeggen. Uh, nou, ik weet maar, best wel veel en... dingen die wel onmogelijk zijn, hoor. Zoals uh, Jan? Nou, dat ik de 100 meter binnen de 10 seconden loop of zo. Dat is echt onmogelijk. Oh ja, of, of dat jij zeg maar... Uh, Onder door... 100 kilo komt, ja, dan gaan we door. <laughs> doe maar. Dat, ja. Hoe weet je nou dat ik het over je gewicht oh, wil hebben? je bent zo ontzettend voorspelbaar, nee, Ik, ik mag, dat je door een heel klein deurtje past. Maar, maar, ja, maar dat, je dat je dat ziet aan mijn hoofd. Ja, dat het al over die dikke kaders van dat je is dat je puist weg is.